De heilige geest, als jullie het nog kunnen herinneren. De vorige keer hebben we nagedacht over de uitstorting van de heilige geest. En toen hebben we een aantal kenmerken gezien en als we die kenmerken langs gingen dan dachten we... Hé, hey, maar daar hebben wij nog helemaal niks van gezien van die uitstorting van de heilige geest. Dus toen kwam de vraag op, waar is de heilige geest? We gaan even kort samenvatten wat we de vorige keer gedaan hebben. Dan weet u het weer, dan zit het weer fris in het geheugen. De vorige keer hebben we handelingen 2 vers 1 tot 4 bestudeerd. En daar kwamen we uiteindelijk op deze tekst uit. Op Shavuot, de dag van ontmoeting en verlossing, waren ze allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Het was in de hele tempel te horen. Zij zagen de aanwezigheid van God. Vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden, omdat God in hen kwam wonen. Ze werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in alle talen van de wereld te spreken om de verwarring op te heffen. Woorden die de Heilige Geest hun ingaf. Nou, toen hebben we even gekeken wat de kenmerken zijn van de uitstorting van de Heilige Geest die hier plaatsvindt in Handelingen 2. En de eerste drie die zijn eigenlijk, die liggen er heel dik bovenop. Als je handelingen openslaat, dan lees je dit op bijna elke bladzijde. Mensen vallen op hun knieën vol spijt over hun zonde en ze worden gered. Bij massa's, bij duizenden. Iedereen die komt om genezing, om herstel... ze hoeven maar in de schaduw van Petrus te gaan staan en wam genezen. 100%. Staat in handelingen 5, vers 15 tot 16. Maar ook... ...oordeel voor iedereen die bedriegt. Daar heb ik nog een tekst bijgevoegd, Want dit is natuurlijk wel bekend van Ananias en Safira. Maar hier is Paulus het evangelie aan het brengen... ...bij een consul van Cyprus. En er staat iemand naast en die zegt bij alles wat Paulus zegt... ...nee, nee, nee, nee, zo zit het niet. Dus je zit ook het evangelie te verdraaien en te bedriegen. En die krijgt ook een oordeel. We moeten hem eens lezen. Maar er waren nog meer kenmerken. Daar hebben we wat meer voor gekeken naar de verbinding met de Torah... Hoe dit uh, zou dus uh, de uitstorting van de heilige geest gezien kan worden in het licht van Torah. En toen kwamen we nog op vier kenmerken. En iemand uh, vroeg mij achteraf van uh, wil je de teksten daar nog eens bij zetten? Dat was Eva trouwens. <laughs> en dat heb ik uh, bij deze, voor deze keer gedaan. Het herstel van heel de gemeenschap. Omdat dit op de vijftigste dag plaatsvindt. Wat ook weer verbonden is aan het vijftigste jaar, het jubeljaar. Nou, dat lees je over in de Viticus 25 en in Handelingen 2, vers 44, 45. Daar is heel de gemeenschap, die geeft eigenlijk wat ze allemaal hebben. En het wordt één grote pot eigenlijk, één grote gemeenschap met gemeenschappelijke goederen en alles. Maar als je niet weet dat het vervolgens verdeeld wordt in de Viticus 25, omdat we allemaal erven, allemaal ons eigen bezit hebben, ja dan snap je dat niet en dan krijg je allemaal van die... Uh, gemeenschappen waarbij alleen de, de directeur zeg maar, uh, op het geld zit. Nou, dat was niet de bedoeling. Daarom is het belangrijk om uh, de Torah erbij te blijven lezen. Het begin van de uitstorting is in de tempel. Lucas 24, vers 52-53. God zelf woont zichtbaar als vuur onder hen. Exodus 3, vers 2, dat is over de brandende Brabos. 19, vers 18, over de berg van God waar God verschijnt in vuur en dat zien we dus ook in handelingen 2, vers 3 en 4. En aan verwarring en verblinding komt een eind. Daar hebben we Genesis 11 bij gelezen over de torenbouw van Babel, waar de verwarring eigenlijk begint. En handelingen 2, vers 4 tot 11, waar dus de apostelen in alle talen van de wereld beginnen te spreken. Alle talen van de wereld die nodig waren in Jeruzalem. Dus, uh, om, om dus alle mensen in Jeruzalem te bereiken op dat moment. En waar ze naar kwamen in de wereld, daar werd hen de taal gegeven. En zo kwam aan verwarring en verblinding een eind en kon een nieuwe taal geboren worden. De Hebreeuwse taal. Daar is nog veel meer over te zeggen. We hebben vorige keer geloof ik ook uh, Isaiah 25 vers 6 genoemd. De berg waarop een maaltijd bereid wordt en waar de sluier weggenomen zal worden, die op alle volken ligt. Allemaal kenmerken van de uitstorting van de Heilige Geest. Weet u het? Zijn die zichtbaar hier in de buurt? Want ik, ik zit er nog wel eens op te wachten. Ik heb wel eens een hele mooie video gezien van Eskimo's, ergens in het noorden van Canada. Nou, ongelooflijk. Daar vallen mensen letterlijk op hun knieën. En daar, en daar is de Heilige Geest, die, wordt, die is daar aanwezig. Nou, maar ja, dat is heel ver weg. Dat is, Ben ik nog nooit geweest. Genezing, oordeel. Herstel van heel de gemeenschap. Dat wil ik ook nog altijd, euh, altijd zijn. Als u het gezien hebt, graag even een tipje. De tempel, die is er ook nog niet, hè. God zelf woont zichtbaar onder hen. Aan verwarring en verblinding komt eruit. Nou, als je dat zo ziet... Ik, ik, ik hoor jullie ook niet zeggen van... Jawel, ik heb het gezien. Nee, helaas. We waren eigenlijk tot de conclusie... Omdat we dit niet zien... Is de Heilige Geest niet uitgestort... Zoals in Handelingen 2. Niet in onze dagen. Tenminste, met we op een uitzondering... Aan de uithoeken van de wereld dagen laten. Bij de berg werd ook de Heilige Geest uitgestort... Zoals in Handelingen 2... En er wordt wel eens gezegd: ja, in het oude verbond was het niet, en in het nieuwe Testament wel. Maar dat, is, dat klopt niet. Dat is een oneigenlijke tegenstelling. Want bij de berg van God werd de geest uitgestort. En ook in Jeruzalem bij de Tempel. Dus. Maar goed, als we dit niet zien, dan komt er wel een brandende vraag omhoog. Misschien bij u. Misschien hoor, bij mij wel. Maar de geest is er nu toch ook? De geest leidt ons in alle waarheid? Toch? Waar zijn die kenmerken dan? Nou, die vraag daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Vanuit Johannes 14. Waar is de heilige geest? En Johannes 14 is een uh, bijzonder hoofdstuk. Want daar heeft Yeshua een, een hele periode met zijn leerlingen opgetrokken. En uh, hij staat op het punt om overgeleverd te worden aan zijn vijanden... Het is de zedemaaltijd en hij is met zijn discipelen in die zaal ergens in Jeruzalem om de zedemaaltijd te vieren. En hij had fel begeerd om die maaltijd te vieren, maar hij wist ook het zal mijn laatste maaltijd zijn met mijn leerling in dit lichaam. En dan belooft hij iets over de Heilige Geest en daar gaat Johannes 14 over. En Johannes 14 is in twee delen opgedeeld. Dit eerste deel, vers 1 tot 14, legt eigenlijk het fundament van wat we moeten begrijpen om te kunnen snappen waar het in het laatste deel over gaat. Vers 15 tot het einde. Alleen in de eerste 14 versen, daar, daar staat de Heilige Geest nog niet, dat staat daarna pas. Dat kan ook pas daarna komen, omdat je eerst moet begrijpen waar Yeshua over spreekt. Waar hij het over heeft. En als je dat snapt, dan kunnen we iets snappen, iets begrijpen van de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest ook is. Vandaag ook. Nou, dus dan gaan we gewoon beginnen bij het begin. Johannes 14, vers 1 tot 3. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij, zegt Yeshua. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. In het Hebreeuws is dat makom. Plaats. En dat heeft een bijzondere betekenis. Dus niet zomaar dat hij een plaats gaat bereiden. Er zit hier meer achter. Hamakom. De plaats. En als ik heen gegaan ben, vers 3, en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Nu, Hamakom, waar gaat het over? Gaan we even voor terug naar Genesis. Genesis 18. Er staat het woord Hamakom nog niet, maar daar zien we er wel iets van. En daarom wil ik die tekst er even bij halen. Ik was er pas mee bezig. Toen zag ik ineens, hé, hey, hier staat wel iets heel bijzonders... ...wat je niet zo op het eerste oog ziet. Genesis 18, vers 1. Daarna verscheen Yahweh aan hem bij de eiken van Mamre. En eiken, het woord voor eiken hier, betekent eigenlijk velden. Of de uh, plains of Mamre staat er dan in de Engelse vertaling. Dus daarna verschijnt Yahweh aan Abraham... Op, het, op de velden van Mamre. En dan staat er: toen hij in de ingang van zijn tent zat. Maar dat woordje: toen staat er niet. Er staat. En hij was. Of, en hij, Yashaf, staat er in het Hebreeuws. Hij verbleef. En hij verbleef in de ingang van de tent. Maar wie verschijnt hier? Jawe. Jahwe, hier staat in de tekst. Hier, en Jahwe verscheen aan Abraham op de velden van Mamre. En hij, Jawe, was in de ingang van zijn tent. Zo kun je het ook lezen. En in het volgende vers, Abraham sloeg zijn ogen op en kijk, en, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hen snel uit de ingang van zijn tent tegemoet en boog zich ter aarde. Dat is even een trucje, lijkt het wel, maar wat je hier eigenlijk ziet, als je de, de letterlijke tekst in het Hebreeuws volgt, ja, we verschenen aan hem bij, op de velden van Mamre en hij was in de ingang van zijn tent. En Abraham was in de ingang van zijn tent. We zeiden, er zijn twee tenten hier. En de ingang van zijn tent, hoe vaak komt dat niet terug in de Torah? Als je Exodus open slaat, Leviticus, nummer De ingang van zijn tent. Ziet je? Dat komt steeds terug. En Mozes was in de ingang van zijn tent, van Gods tent. En de priesters waren bij de ingang van Gods tent. Dat is een bijzondere plaats. En hier gaat het er nog niet letterlijk over. Het woord plaats staat er nog niet. Dus je zou er zo overheen lezen. En dan wil ik een stukje lezen over die plaats waar die plaats wel zichtbaar wordt. En dat is in Genesis 22. Dat lees ik gewoon maar even voor en ik, ik laat zien waar die plaats zeg maar tevoorschijn komt. En het gebeurde na deze dingen dat God Abram op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abram, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar, als opheffingsgave op een van de bergen die ik u noemen zal. God spreekt dus over een plaats die hij nog niet aanwijst. Toen stond Abraham's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor, het op, voor de opheffingsschaven. Hij stond op en ging naar... De plaats, Hamakom, die God hem genoemd had. Maar had God hem die plaats al genoemd? Nee. Maar hij wist dat die plaats uitgesproken zou worden. Het zou hem geopenbaard worden waar die plaats was. Daarom ging hij op weg. Dat was genoeg. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op. En hij zag die plaats kom. van verre. Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als we ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren. Wat een geloof. Ja, hij had wel die opdracht aan de ene kant, maar hij kon het ook niet, hij kon het ook niet rijmen. God die vraagt geen mensen of dus dit kan niet. En waarom ging hij nou toch? Omdat hij naar die plaats ging. Die plaats. De plaats. De plaats waar Yahweh regeert. Daar kon alles gebeuren. Want daar was Yahweh zelf bij. Het leven. Daar kan de dood niet blijven. Nou, dan bekennen we het verhaal. Abraham zegt in vers 8, God zal zichzelf voorzien van het lam voor de opheffingsgave, mijn zoon. En zo gingen zij. En dan vers 9, en zij kwamen op Hamakon, de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar en schikte het hout erop. Bond zijn zoon Isaac legde hem op het altaar, bovenop het hout. En toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Ongelooflijk kun je je niet voorstellen regelmatig als ik over de Bijbel spreek of als ik zeg van ja ik geloof in de Bijbel ik, ik heb er zelfs mijn werk van gemaakt dan zeggen mensen tegen mij ja maar dat verhaal Genesis 22 dan leg dat eens uit aan mij He, dat Abrams eigen zoon moet uh, ja zeg ik dan dat is in hoofdstuk 22 dan moet je eerst door hoofdstuk 1 tot 2, 21 heen maar, en dat, dat, dat aanvaarden mensen wel hoor maar dit is ook iets bijzonders wat hier gebeurt Abraham weet dat hij weet dat hij naar die plaats gaat. De plaats waar God is. De plaats waar God regeert. Waar het leven regeert. En dan is hij in de bescherming van Yahweh. In zijn bescherming. Hij komt als ware, net als Mozes, op de top van de berg. En hij komt daar binnen. En God had gezegd, neem uw zoon en... Leg hem op het altaar. en Hij dacht, ik, ik, ik kan maar één ding doen. En hij neemt het mes. En hij denkt, God zal... God regeert, God regeert, God regeert. En hij wist het, want hij was in die regering van God. En dan klinkt die stem. Omdat hij inderdaad op die plaats was. Was hij nou niet op die plaats geweest... Maar had hij ja, in, zijn, in zijn menselijke beperktheid. een andere plaats aangewezen. dan was er iets heel erg misgegaan. Hij was op die plaats waar God regeert. Nou, en daar spreekt Johannes 14 over. Dus als we dat meenemen in de tekst. dan heb ik dat hierin ook weer onderstreept. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om Hamakom, de plaats waar God regeert, voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en die plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen. Omdat ook u op die plaats zult zijn waar ik ben. En dit gaat denk ik niet over de wederkomst. Hier gaat de rest van het hoofdstuk over. Vers 4 tot 6. Er komt weer zo'n begrip naar voren. En dan zegt Yeshua tegen zijn leerlingen. En waar ik heen ga, dat weet u. De plaats, dat weet je toch. En de weg, die weet je ook. Maar Thomas zegt tegen hem. Heren, wij weten niet waar u heen gaat. Nou, en Thomas heeft al de naam van ongelovig te zijn... dus daar kunnen we een beetje mee zijn. Ja, dat jij dat nou niet weet. Hè? Hoe kunnen wij de weg weten? Ja, nou... Euh, nee, dit is eigenlijk best een goede vraag. Want Abraham wist de weg ook niet. Dat was niet vanzelfsprekend toen hij naar Moria ging... van daar is de plaats. Als hij, een verkeer, als hij daarin hè, een fout had gemaakt... Dan was het heel anders gelopen. Als hij niet zeker wist dat hij op die plaats was, dat hij de weg daarnaartoe wist en wandelde, dan maak je een fout, dat weet je niet maar zo. En hier wordt gesproken over de weg. Yeshua zegt, de weg weet u. En Thomas zegt, hoe, hoe kunnen wij de weg nu weten? Haderech in het Hebreeuws. En we hebben het er al eens eerder over gehad, geloof ik, maar in um, Exodus 33 moeten we zijn. Want daar wordt over de weg gesproken. Aderech. En om te weten waar Yeshua over spreekt en waarom dit eigenlijk zo'n slimme vraag is van Thomas. is een goede vraag. Een vraag van een Torah-leerling, iemand die echt Torah aan het leren was moeten we weten wat daarover in de Torah gezegd wordt. Welke, welke lading dat als het ware heeft. In uh, Exodus 33, vers 12. Tien hoofdstukken eerder, in hoofdstuk 23 wordt al iets geopenbaard over de engel van Yahweh. Dan zegt God tegen uh, Mozes, ik zal de engel voor jullie uitsturen. En dan kunnen jullie, dan zal hij het allemaal regelen. En uh, dan tien hoofdstukken gebeurt van alles. Hey, je hebt het gouden kalf en zo... En dan komt Mozes daarop terug. Hij zegt tegen Yahweh. Zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Ja, u had het over een engel, ja, maar... Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan. Als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. derg de weg. Dan zal ik u kennen. Opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Het gaat me niet om het individueel. Ja, we zeiden tegen Mozes, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? En toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan niet van hier verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die op de aardbodem zijn. Toen zei Yahweh tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. De weg naar het zijn bij Yahweh, met het zijn in de aanwezigheid van God. En Mozes, die, die ook al zo ongelovig is, hè, als Thomas, die zegt, toon mij toch uw heerlijkheid. Laat het mij zien. Dat u werkelijk met ons meegaat. En God zegt, dat is goed. Want het gaat hier niet om ongeloof. Het gaat hier ook om de werkelijkheid. Want met God optrekken, dat doe je niet zomaar. De weg naar die plaats waar God is, is niet vanzelfsprekend. Dus als, Moses, of dus als Thomas dat zegt tegen Yeshua, van ja maar hallo zeg, die weg, dat is nou de vraag in de Torah, de centrale vraag, de weg naar, het, naar de aanwezigheid met God, dat is geen domme vraag. Daarom lezen we daar dit in, en Dan lezen we die versen weer, vers 3 tot 6 in Johannes 14, en waar ik heen ga, weet u, en de weg naar de plaats waar Yahweh woont, weet u. En Thomas zei tegen hem, heren, we weten niet waar u heen gaat en hoe kunnen wij de weg derg weten? Yeshua zei tegen hem, en daar komt, het, komt er een antwoord. En die tekst die kunnen we op meerdere manieren lezen. En ik heb hier de eerste manier neergezet. Ik ben de weg naar de waarheid en het leven. Er staat in het Grieks, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Kai. En daar zou je dus ook... ...pros neer kunnen zetten in het Grieks... ...naar, ik ben de weg... ...naar de waarheid en het leven. En waarom zeg ik dat? In de eerste, in, in de eerste zin dan kunnen we nog... ...naar de volgende lagen kijken. In de tekst staat gelijk de diepste laag. Dan moeten we met stapjes eigenlijk... ...naartoe zoeken wat hier nou eigenlijk bedoeld wordt. En omdat het hier over de weg gaat... ...en Thomas die, die centrale vraag stelt... ...die Mozes ook stelde midden in de Torah... ...hoe kan ik de weg weten... Dan geeft Jezus gewoon een antwoord. Ik ben de weg naar de waarheid. God is de waarheid. En het leven, God is het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Zo simpel is het. Dit gaat over de vader. En ik ben de weg naar hem toe. En dan lezen we een stukje verder. Uit de Herzine-Statenvertaling. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. Amen. Waarom? Omdat hij de weg is naar de vader. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Hè? Is Jezus dan de vader? Filippus zei tegen hem. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. U zegt het nou. Als we u zien, hebben we de vader gezien. Nou, laat maar zien dan. Laat ons de vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem. Ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Philippus, dat ik Yahweh ben? Oh nee. Um. <lacht> kent u mij niet, Filipus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? En dan legt hij het uit. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben? Gelooft u niet dat ik de vader ben? Ziet u de verwarring? Dat staat er niet. Gelooft u niet dat ik in de vader ben en de vader in mij is? Yeshua is in de vader en de vader is in hem. De woorden die ik tot u spreek, spreek ik dus niet uit mijzelf. Dat betekent al dat er een, een, een verschil is tussen hemzelf en de vader. Ik spreek er niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij verblijft. En daar heb je dat woord weer uit Genesis 18. Yashav. Waar is die plaats? Hamakom ah, Het is in Yeshua. Omdat de Vader in hem is. En de Vader die in mij blijft, die doet ook nog eens te werken. Geloof mij nu toch dat ik in de vader ben en de vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om de werken zelf. Het is net alsof hij zegt, ik begrijp dat dit lastig te geloven is. Dat de vader in mij woont. Dat is lastig te aanvaarden." Want dan zeg ik zoveel als, ik ben de tempel. Want de vader woont in de tempel, toch? Ik ben die tempel. De plaats waar de vader woont. Want hij woont in mij. Dat is lastig te geloven. Lastig te pakken. Logisch ook als je de Torah kent. Dat zeg je niet meer zo. Dan moet je minstens de Messias zijn. En dat is hij ook. Amen. Maar goed. Als je dat lastig vindt. Zo niet. Geloof me dan om de werken zelf. Nou dat is eigenlijk... Waarom ik hier gezegd heb, ik ben de weg naar de waarheid en het leven. Maar dat kun je ook neerzetten, ik ben de weg, komma, en, het Griekse woordje kai, wat er werkelijk staat. En de waarheid en het leven woont in mij. Want daar gaat de tekst hier over. Dat de Vader in hem woont. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als je hier eigenlijk aan voorbij gaat, dat de vader in hem woont, dan kunnen we nog niet over die eenheid spreken. Eerst moeten we dus deze denkslag maken. De vader woont in Yeshua. Hij is de tempel, als het ware. Als Yahweh in hem is en hij dus de woorden doet en de werken doet van de vader, dan is dat een vereniging. En die vereniging bestaat erin dat hij in hem woont dat de vader in hem woont en dat is iets wat Mozes niet kon zeggen want Mozes die stond uh, tegenover de vader en die was met hem in gesprek en de vader liet hem aan hem zien en er ging aan hem voorbij, die heerlijkheid van de vader maar hij woonde niet in Mozes Mozes mocht wel in de tent komen in het allerheiligste zelfs maar hier is het verschil Yeshua zegt, claimt de vader woont in mij dit is wat we tot nog toe hebben. Johannes 14 vers 1 tot 11. Even een korte samenvatting van wat we nu hebben besproken. Yeshua gaat naar Hamakom. In het vaders huis. En daar maakt hij plaats voor ons. In Hamakom. Yeshua is de weg naar Hamakom. De plaats. Waar waarheid en leven is. De vader zelf. Hij staat de weg naartoe. Waarheid en leven is in Yeshua omdat Yahweh in hem verblijft. Maar vers 12 tot 14, dat wordt ook een spannend stukje. Daar bouwt Jezua eigenlijk verder op deze kennis. Voorwaar, voorwaar. Nu komt er iets bijzonders, een herhaling. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, dat zijn dus de werken van Yahweh, de werken van de Vader, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. De vader in de zoon. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Waar gaat dit over? Dit is, dit, in mijn charismatische periode heb ik deze tekst uit mijn hoofd geleerd. Ik dacht... Nou, er staat het toch? Ik kan grotere dingen doen dan Yeshua. En hij heeft de doden opgewekt uit, uit het graf. Nou, dan kan ik dat ook. Ja, doe het maar. Ah, ja, en dan grotere dingen. Hop, ja, laten we de massagraven openen. Eh? Nou ja, ik kwam een beetje bedrogen uit, inderdaad. Als Yahweh in Yeshua woont... en wij kunnen in Yeshua zijn dan kunnen we grotere werken doen dan hij. Dat is wat de tekst hier zegt. Dat is de belofte. Sorry? De apostelen deden Apostelen deden het wel. Die kenden het geheim. Die kenden het geheim. Maar die wisten misschien ook waar dit over ging. Wie stond er in de autoriteit van Yahweh in de Torah? Dat was Mozes. Mozes deed de werken van de Vader. En Mozes sprak de woorden van de Vader omdat hij, omdat hij de vader vertegenwoordigde. Dus als Mozes met de staf op het water sloeg, dan ging dat uit elkaar. Dan, zijn, dan waren dat de grotere werken dan Yeshua deed. Omdat hij het in de autoriteit van de vader deed. Staande in de autoriteit van de vader. En van Yeshua wordt ook gezegd dat vader het oordeel aan hem gegeven heeft in zijn hand. Matthäus 25. Het oordeel. Hij zal het oordeel vellen over de aarde. Openbaring gaat er ook over. Het oordeel is in Yeshua's hand gegeven. Zoals ook Mozes. Mozes heeft ook heel wat oordelen geveld. En hij vertegenwoordigde de stem van Yahweh. Dus wat Yeshua net uitgelegd heeft, dat Yahweh in hem woont en dat hij de werken en de woorden van de Vader doet... En spreekt. Betekent dat hij in de autoriteit stond, zoals Mozes. Nog groter eigenlijk. Omdat Mozes sprak met Yahweh. En hij hoorde de stem van Yahweh voor hem, maar hij zag hem niet. Nummer 7, vers 89. En Yeshua, die claimde dat Yahweh in hem woonde, in hem verbleef. Dus alles wat hij deed. Was een werk van de Vader, of een woord van de Vader. Nou, daar heb ik een paar voorbeelden van. Een gouden kalf. Toen, uh, toen het gouden kalf gebouwd werd, toen hadden ze had Israël, die had wat goud van Egypte, dat we hadden ze bij zich, en dan hadden ze hadden wat goud in het vuur gegooid, en stonden erbij te kijken. Nou, nu, kom, nu komt God. En toen kwam er een kalf uit. Oh, daar is God. Een druk op de knop, en daar hebben we God. We houden van automatisme en wetenschap. 1 plus 1 is 2. Een beetje goud in het vuur. One. God woont in het vuur. Nou, het is eigenlijk heel logisch gedacht. Dus deze God, die daar uit het vuur kwam, die heeft dat getuigenis gegeven op de berg en die heeft ons uit Egypte gehaald. Halleluja. Oh, niet. Nee. Maar wat deed dat? Wat gebeurde er met dat getuigenis wat op die berg was uitgesproken? Mozes had het in zijn handen en toen hij dit zag, toen heeft hij het verbrijzeld. De woorden van Yahweh, verbrijzeld. De enige woorden die opgeschreven waren door God zelf. Verbrijzeld, vernietigd, weg te mij. Dat dus betekent het om het oordeel te hebben. Dat betekent het: waar je om vraagt, zal je gegeven worden. Jij wilde God hebben? Jij denkt dat dat God is? Gods getuigenis gaat weg. Gods woord verdwijnt. Dat betekent niet, uh, geeft u mij uh, zo'n God? Ja, ja. Nou ja, ja, daar hebben ze hem dan. Een afgod. Een afgod, ja. Wat je me vraagt in mijn naam is niet zo... Uh, Logisch, want Yeshua spreekt hier over het staan in de autoriteit van vader Yahweh. Dat is niet gering. Wat Mozes had was nog maar een klein beetje. En wat Yeshua heeft, hij is de Messias. De tempel, de plaats waar Yahweh woont. In hem. Wij kunnen wel zomaar wat zeggen. Heer Jezus wilt u de Shabbat veranderen in de zondag. In Jezus' naam. Amen. En weet je wat er gebeurt? Ze krijgen wat ze vragen. Namelijk, de Shabbat wordt weggenomen. De Shabbat is weggenomen. De Shabbat. Het rustpunt. De plaats van ontspanning. De plaats van God ontmoet wordt in de tempel. Shabbat. Shabbat. Shabbat. Maar. Varao die tierde tegen Mozes. Hij tierde tegen Mozes. Jullie, hebben, je laat het volk Shabbat vieren. En Mozes zegt: Ja, nou, dat is precies wat we willen. We willen een feest vieren in de woestijn. Omdat we God willen ontmoeten. En ontspannen willen zijn bij Hem. Bij Hem. Op die plaats. Omdat daar God regeert. Ik wilde maar mee zeggen van uh, deze teksten vers 12 tot 14, het gaat niet over uh, zomaar iets. Want Yeshua had net uitgelegd dat hij in de autoriteit van vader Yahweh stond. In die autoriteit. Yeshua vertegenwoordigde die plaats, Hamakom, waar God regeerde. Zijn werken werden openbaar in Yeshua's leven. Zijn woorden werden gesproken in Yeshua's leven. Ongelooflijk. En we hebben het niet begrepen. Of tenminste, we hebben er zo weinig van begrepen. En nog kunnen we niet zeggen, we begrijpen het allemaal. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, de werken van vader Jave, ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn vader. En dan krijg je inderdaad een Jozua, die zegt, zon sta stil. Als je de weg weet, hadderig, naar die plaats, Hamakom. kom die Abraham kende ja? Abraham kende die weg hij wist ik moet op pad gaan en me laten leiden door zijn geest en dan zal zijn geest zal het wijzen, daar is het daar is die plaats en hij wist het 100% zeker zo zeker dat hij het mes durft opheffen want hij zegt God regeert hier God regeert hier dan kun je alles dan kun je grotere werken doen want Israël had de oordelen van de vader te aanvaarden in de woestijn. Dus als het oordeel in Yeshua's hand is gegeven, dan hebben we zijn oordelen ook te aanvaarden. En Yeshua heeft die autoriteit, hij heeft die macht gekregen. Heb je hem nog lief? Als hij van de berg afkomt en het getuigenis van God verbrijzelt, omdat jij een Godje hebt gemaakt? Omdat ik een God heb gemaakt? Heb ik hem dan nog lief? Hij ontmaskert me wel. Vers 15. Als u mij nog lief hebt, nu u dit weet, dat hij de autoriteit van de vader draagt, dat hij de werken van de vader doet, de woorden van de vader spreekt, de oordelen van de vader velt, nu u dit weet, heb je mij lief? Neem dan mijn geboden in acht. Wie is een geboden? Van de vader natuurlijk. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Zodat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. En daar komt dan de Heilige Geest in beeld. Trooster, dat komt van Nagamu. wat we al zongen in het begin van de dienst. En uh, Nag. betekent, nah kun je zeggen in het Hebreeuws. Of Noach. Noach, die was een troost. Een comfort, een bescherming. Noach. Die kende die plaats. En hij bouwde een ark. En daarin was die plaats, Hamakom. En in die ark, ik vind het zo'n mooi beeld. Hij gaat in die ark zitten en iedereen lacht hem uit. Noach in zijn plaats hoor, in zijn, in zijn arkje. Maar hij was wel op de plaats. Hamakom. En dat ziet er misschien belachelijk uit voor de wereld om je heen. En mensen zeggen van misschien, die, die, die, die, die spotten er misschien bij. Maar Noach wist, God is een oordelend God en er komt een oordeel aan. En hij werd ervoor beschermd, omdat hij op Hamakom was, de plaats. Net als Abraham en Isaac op de top van de Moria. Zij hadden de bescherming, ze waren in Gods aanwezigheid door Gods geest. In Hamakom. Die troost van die plaats te kennen en de weg daar naartoe. Namelijk de geest van de waarheid in vers 17. Die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet. En kent hem niet. Maar u kent hem. Want hij blijft bij u. En zal in u zijn. De plaats die Yahweh in Yeshua had ingenomen. Als het ware. Die wil Yeshua uitdelen door Gods geest: verdelen onder ons. In ons hart plaats maken voor die geest ik zal u niet als wezen achterlaten ik kom weer naar u toe dat is wat ik al in vers 3 zei ik kom terug en zal u tot mij nemen omdat ook u zult zijn waar ik ben en vers 18 staat dat ik zal u niet als wezen achterlaten ik kom weer naar u toe nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien maar u zult mij zien want ik leef. Net als Isaac. Hè? Hij leeft omdat hij in Hamakom was. En u zult leven. Omdat ze in het leven zijn. In de waarheid. In de vader. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben. Wat je nu misschien nog niet zo goed begrijpt. Hè? Wat uh, in vers 11 uh, was gezegd. En u in mij... En ik in u, door de geest, doordat we op Hamakom zijn, op die plaats. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, de geboden van de Vader uit de Torah, en uit, uit zijn woord, uit het getuigenis. Die is het die mij lief heeft en wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. En dan zegt Judas, niet Iscariot, maar de andere, die zei tegen hem. Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Yeshua antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort, Shema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 Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Abraham die met zijn missie naar Moria ging, die had een, had een vrede in zijn hart. Maar de buitenwacht die had daar misschien wat anders in gedachten. Laat uw hart niet in beroering raken. Want je komt voor uitdagingen te staan, beproevingen. Wees niet bevreesd. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar ik kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich blij maken, zou u blij zijn. Omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de vader, want mijn vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Hij komt dan wel het zwaard opheffen. En bij Yeshua kreeg het ook de kans om neer te dalen. Maar ook Yeshua was in de plaats op dat kruis. Hij was in de plaats. Daar kon de dood niet regeren, want dat was de plaats waar Jabe was, waar hij moest zijn. Jabe trekt zich even terug. En dan komt hij terug. En dan neemt Yahweh de geest van Yeshua en het lichaam blijft achter. En dan laat hij het leven regeren en overwinnen door Yeshua te doen opstaan uit de dood. De eerstgeborene uit de dood. De eerste nieuw geschapen mens. De mens die werkelijk in Yahweh is en daar ook niet meer is los van kan, kan raken dat kan niet Yeshua in zijn opstandingslichaam hij is in het midden van de troon als een lam dat geslacht is en daar is hij wij kunnen met hem die weg, de haderig gaan, als wij op die plaats geleid worden dan kan ons alles overkomen dan kunnen wij sterven bij wijze van spreken, en, en ook letterlijk we kunnen sterven want de vloek is weg, omdat Yeshua is opgestaan uit de dood. Ik heb nog, nog even de punten opgezomd, het laatste vers. Maar de wereld moet weten dat ik de vader lief heb en doe zoals de vader mij geboden heeft. Dus hij staat in de autoriteit van de vader in de daad. en inderdaad. En daar, kun, daar kan niemand zomaar eventjes aan de kant zetten. En daarom is het niet wat je me vraagt. Zul je krijgen, maar wat je vraagt, waar je om vraagt, dat zul je krijgen. Je gaat het krijgen. Als je vraagt om de Shabbat in de zondag te veranderen, het is gewoon maar een voorbeeld, maar toch wel een cruciaal voorbeeld, dan zal de Shabbat worden weggenomen. Waar is de Heilige Geest? Om daar nog even op terug te blikken en daar nog even antwoord op te geven. Waar Yeshua geliefd wordt... In al zijn autoriteit, als Messias, als de plaats waar Jaweh woont. Voor wie Hij is, de tweede Mozes, vers 12 tot 15. Daar is de geest. En waar nog meer, waar de geboden van Jaweh in acht genomen worden. Dus 15, 21, 23, 24, het staat er gewoon helemaal vol van. Waar troost is, Noach, herstel. ...bescherming tegen het oordeel, zoals Isaac, vers 16, 18, 26 tot 28, waar onbekende waarheid geopenbaard wordt. Onbekende waarheid. We hebben de waarheid niet meer op zak, als we met de geest optrekken. Dan weten we het niet, waar die plaats is. Dan zeggen we niet, ja, hier is het. Dan weten we, het zal ons geopenbaard worden op het juiste moment. En dan weten we waar we moeten zijn. Vers, uh, psalm 78 kun je daar ook bij lezen. Psalm 78 vers 1 tot 7. Waar God belooft dat hij zijn mond zal openen als wij horen naar hem en onze oren neigen. Dan zal hij zijn mond openen met spreuken en gelijkenissen en raadselen die van voor het begin van de tijd van de schepping liggen opgesloten. Hij gaat geheim openbaren. Hij gaat dingen laten zien, omdat wij niet zoveel waarheid hebben, maar hij alle waarheid heeft, omdat hij de waarheid is. Amen. Waar Yeshua aanwezig is, daar is de geest zichtbaar voor ons, maar niet voor de wereld. Tenminste, als we het over Yeshua hebben, waar we het net over spraken, in wie Yahweh woont. Dus ja, dit zijn wel wat dingen waar we ons aan kunnen geven, waar we ons aan kunnen wijden. In je gebed en ook in, in een vraag aan God. Leid ons op die weg. Zullen we ook bidden.